Sil de Strandjutter. Een spel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. In de bewerking van Margreet Bruin en geregisseerd door Wim Paul. Vandaag hoort u het dertiende deel: Een verloren zoon komt thuis. wij je weg, Wietsen. Nou, nou, nou. Maar Lokke me meteen alweer weg hebben? Ik ben er nog maar net. Wietsen begrijpt me best. Ik wil weten hoe lang u wel bij ons blijft. Dat hangt van een heleboel dingen af, Lopke. Oh? Ik heb namelijk grote plannen, Famke. Grote plannen? Wat dan? Toe, Wietsen, zeg het nou meteen. Wat dacht Lopke dat er allemaal in mijn buurzak zit? <laughs> Wietse's kleren vanzelf. En misschien... Een stevige duit. Een stevige duit? Qua geld? Ja, Famke. Een heleboel geld. Maar het meeste staat nog bij de reder. Nou, nou, nou. Kijk maar niet zo benauwd. Ik heb het eerlijk opgespaard, hoor. Als je niet aan de zwier gaat op de vaste wal... kun je als zeeman aardig sparen, Famke. Een heleboel geld. Wat gaat Wietse daarmee doen? Leren, Famke. Leren. Leren? Net zo. Oh. Oh, dan gaat Wietsen naar de zeevaartschool. Oh, wietsen, wat mooi. Dan ga je voor kapitein leren. Oh, voor het derde stuur lijkt me beter. Oh, nou ja, vanzelf. Oh, en, en dan blijf je hier op West een hele tijd. Vanzelf? Maar ik had zo gedacht dat Sta en mij het goed vinden, kom ik gewoon thuis in de kost. Oh, Wietsen. Kan ik me mooi laten verwennen door twee lieve vrouwen? Oh. Van mij krijg je alle dagen suiker in je pap. En als ik dan van daar een hors mag gebruiken? Oh, dan zal het te gauw moeten zijn. Als die het nog kan. Rosa krijgt gauw een veulentje. En die kan daar ook niet missen. Nou ja, dat is allemaal van later zorg. Ach, elke dag op het hors heen en weer. Oh, wietse. Famke, wat is Kilke toch mooi. Mm. Ik heb veel van de wereld gezien, maar dit stukje land is me toch het liefste. Ja, en het is nog niks veranderd. En toch wil Wietse niet blijven? Je bent nou eenmaal een zeeman of je bent het niet. Oh, Wietse, je ziet er ook echt uit als een zeeman. Zo bruin en zo sterk. <laughs> <laughs> toen je in je eerste brief schreef dat je naar Zweden ging, Wietse, toen dacht ik... Toen had ik... Toen loog ik, Lopke. Loog je, Wietse? Net zo, Lopke. ...om ta op een dwaalspoor te brengen. Op een dwaalspoor? Mm -hmm, vooral het sta soms terug wou laten halen. Oh, Wietse! Ja, ja. Het was gemeen van me, dat weet ik wel. Net zo gemeen als dat stiekem me weglopen. Het was ook allemaal zo moeilijk toen. Ja, dat is er allemaal niet minder op geworden, hè, Famke. Het is je tenminste wel aan te zien. Maar nou is Wietsen er weer. Nou, laten we even gaan zitten, Famke. Zo, ja. Ja. Zo kunnen we de molen van Formerum goed zien. Ach, die maalt nog altijd maar. Oei, ik ben gewoon stijf in mijn benen. Het is ook wel een end hoor. Ah. Zo, leun maar lekker met je rug tegen de buurzak. Ja, dat zit goed zo. Maar niet te lang of iets, hè? Oh, Jong, wat zullen daar een mim opkijken als ze je, je zien? Altijd als ik aan huis dacht, Franke. Of ik nou naar Zweden, Rusland of Amerika voer. Altijd zag ik die molen malen. En nou zie je hem echt. Er is maar weinig veranderd. hoe oh, kun je het zeggen? Ach ja, voor jullie thuis natuurlijk wel. Hoi, Lapke. Dag, Groene. Hé, hey, zie ik het goed? U horst. Zie ik het goed? Dat hangt er vanaf wat Oene denkt te zien. Hai, Oene. Wietsen. Jongen, <laughs> <laughs> jongen, wat ben jij een kerel geworden. Ik zou je haast niet herkend hebben. Maar uh, je ogen zijn nog hetzelfde. <laughs> man, man, man. Als Oene het nog maar niet verder vertelt. Ta en Mim weten er nog niks van, Oene. Nee, nee, dat begrijp ik. Jongen, jongen, die Wietsen. Het is goed dat je er weer bent, man. Heel goed. En, eh... Uh, Heel nodig. Ja, ja. En nou zeker maar weer boer worden, hè. Ja, jongen, anders gaat de boerderij er aan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan verder, Hors. De vrouw wacht op ons. Nou, hop, ja. Nou, we zien je nog wel, hè. Vanzelf, Oene. En man dicht, hoor, Oene. Vanzelf. Vanzelf. Oh, dat zullen ze allemaal opkijken. Zal doekendouwers wel spijten? Die oude doeken? Vanzelf. Want zolang Wietse ons helpt, hoeft doeken niet te komen. Hoe bedoelt Lokke? Daar kan niet zoveel meer, wietsen. Nou, eerst kwam Gert Smit. Maar Mim zegt ook altijd gebruik van burenhulp moet niet. Nee. Nee. Dus daar... Wietse moet niet schrikken als hij straks thuis komt. Maar daar heeft een hele knauw gehad. Maar als Wietse niet naar Zweden voeren, die eerste reis, waarin dan wel? Naar Newcastle. Om kolen. Oh. Jongens, jongen Lopke, dat was een oude schuit. Als Mim en Lopke hem gezien hadden, hadden jullie s'nachts geen oog dichtgedaan. Oh, dat deden we in het begin toch al niet. Hij was zo lekker als een mandje. Jongen. Ja, en wij maar pompen, hè. De avond voor we uit Newcastle voeren, liet de oude ons vol zaagsel langs de lekker naden storten. Oh, fiets. Ja, maar het gaf niks hoor. Ik zat dag en nacht aan de hoge kant bij de pompmolen, met mijn armen en benen om de balken geslagen. Ja, en die kerels maar zuipen. Oh. Ja, ze wouden mij er ook aan hebben, hè. Maar ik zei, ik verzuip liever nuchter, zei ik. Dan had het met jou net zo kunnen gaan als met Jort van Seiken. Ach, wacht ze nog al door op hem? Nou, ik dacht dat ze het nu begint te begrijpen. Die arme Seiken. Ze heeft de jekker van Jort een gouden van kei gegeven. De jekka van Jord? Ja. Die hing nog altijd op de deel. En zijn snorrekom heeft ze opgeborgen. Ach, ach, ach, ach. De arme ziel heeft haar hele leven met wachten doorgebracht. Ja, bijna 55 jaar. Maar nou kan ze niet langer meer wachten, heeft ze tegen Gonne gezegd. Ze komt op bed niet meer uit, alleen geen weken. Meestal slaapt ze. Maar als ze wakker is, ligt ze tevreden te kijken. 55 jaar. Hmm. En deze vier jaar duurt al zo lang, Wietsen. Oh, jong, waarom kwam ik toch ook niet eerder? Nou, ja, dat moet Lopke toch wel begrepen hebben. Lopke schreef zelf dat ik thuis moest komen. Vanzelf? Maar dan had ik toch ook niet weg hoeven te lopen. Maar, maar Wietsen... Ze... Ik ben nou eenmaal een zeeman met mijn hele hart, Lopke. Wat zou ik mijn hele leven aan wal moeten doen? Ja, maar zo. Daar had ik geen zin in. Zelfs niet op Skilke. Ja. Maar... Maar zo bedoelde ik het toch niet, Wietse. Zo kan ik het niet geschreven hebben. Ja, maar het stond er wel zo, Lopke. Luister maar. Wat? Heb je mijn brief bewaard? Het was de enige die ik in al die jaren kreeg. Waar staat het? Uh, naar Amerika is veel verder. Daar moet u niet naartoe gaan. Oh, hier komt het, Lopke. U moet schrijven dat u spijt hebt... Ja. En dan moet u weer thuis komen. Nou, wat zegt Lopke nu? Ja, maar ik bedoelde toch niet dat u thuis moest blijven? Straks gaat Wietse toch ook weer naar zee? Dus, dus je bedoelde het niet zo? Oh, Wietse. Wietse, ben je daarom zo lang weggebleven? Ja, vanzelf? Vanzelf? Zoiets had ik toch nooit van Wietse mogen vragen? Dus... Ach, Lopke. Dat de witser zoiets van mij kon denken. Ach, Famke. Ach, ik, ik was zeker vergeten hoe je echt was. Toen we voor het eerst in het weer waren, wou war je toch al naar zee? Je wou kapitein worden van een mooi, sterk schip. En dan naar Amerika. <laughs> wel ja, wat een opschepper was ik toen. <laughs> en jij zou wel zorgen dat het schip nooit vastliep. Omdat ik zei dat ik zo bang was. Wat heeft Lopke dat allemaal nog goed onthouden? Maar, maar ik heb ook iets onthouden. Wat dan? Ik had nog meer in mijn zak, behalve die brief. Kijk eens. Kijk eens, dat is voor Lopke. Voor mij? Ja, nou maak maar open van Wat. Wat een mooi doosje. Wat erin zit, is nog mooier. Oh, oh bloedkoraal, witse. Nou, dat je zo aan mij hebt gedacht. We zijn er. De schoorsteen rookt. Mim kookt de avondpak. Mim zal zich wel afvragen waar ik blijf. Kom gauw mee achterom. Stil. Ze mogen niks merken voor we binnen zijn. Toen, nou, toe, kom nou. Oh, oh, Famke. Wat is er? Die, die zwarte deur. Wie heeft dat gedaan? Daar zelf. Dat merk ik ook. daar niet moeten doen. Dat was niet tegen te praten. Daar zou het liefst het hele huis zwart hebben geverfd. Oh, dan is het toch erger dan ik had gedacht. Soms weten Mim en ik geen raad met daar. Maar nou jij er weer bent... Stil. Zal ik eerst de kamer gaan? Nee, Famke nee. Laat mij maar. Zeg nog niets van mijn plannen, hè? Misschien... Nou ja... Kom wel eens wezen, Lopke. Oh, oh, wietse. Goedenavond samen. Eet smakelijk. Goedenavond. Nee! Oh. Ja, m'im? Wietse. Oh, jongen, ben je nou al? oh, oh, oh. Fietsen, oh. jongen. Goeie beste Min. Oh. Houd je toch? <laughs> nou, daar was ik dan weer. Wat een verrassing, hè? Jonge, oh. Jongen, jongen. dag. Juren, welkom, jongen. De... Dit huis staat altijd voor je open, niet, Jaak? Voorzelf. Oh, Fietsen. <laughs> Dank je, dag. Ik heb lang op me laten wachten. Ja, maar dat was niet helemaal Wietse schuld. Dat is nou allemaal voorbij. Zo is het. Ik ben toch nog een paar maanden vroeger dan ik gedacht had. Zo'n verrassing. En wat ziet hij er fijn uit, hè, dag? Dat zeker. Toe jong, ga erbij zitten Gauw, Lopke, zet een bord bij ach, ach ja, natuurlijk Witsen, je zal wel honger hebben Zo, gelukkig dat ik wat veel pap heb gekookt Nou, oh, dan is Mim nog niks veranderd En we rommelen van de honger, hè Witsen Ja, we zijn ook zo lang onderweg geweest Zo, hou je bord maar even bij, hè Ja Zo Ik heb mijn suiker in zijn pap beloofd oh, Wel ja, dat kan hij krijgen eh. Dank je, Mim Zo, jong. Jongen, jongen, er gaat toch niks boven de pap van Mim. Dat dacht ik ook. Ja, hoe, hoe wist Lopke nou dat Wietse vandaag zou kon? Nou, dat wist ik helemaal niet. Nee, He? nee, dat kon Lopke niet nee. weten. He? Maar ik voelde me wel erg blij vanmorgen toen ik op weg ging. Net alsof er iets bijzonders ging gebeuren. Iets prettigs. Ah, jongen, wie had dat vanmorgen kunnen denken? Ja, ja, wat extra hulp zal nu wel dubbel van pas komen. Ja, zo is het maar net. Blijft Wietse wel een poosje? Nou, als Ta en Min hem hebben willen. Dat weten wie iets zo wel. Vanzelf! Hoe langer hoe liever! Nou, als Ta en Min er zo over denken. dan. dan is het goed. Dan wou ik. wou ik liever helemaal niet meer weggaan. Jongen! Vertijd, jong. Oh. Meen je dat? Hoor je dat? Ja, net zo. Oh. Je, je houdt ons toch niet voor de gek, hè? Anders zegt Wietse het toch niet? Oh, jongen. Toch. Wietse, Wietse. Jong, jong, wie had dat kunnen denken? Ja, wij. <coughs> nou zitten we voortaan weer met zijn vieren aan de tafel. Ja, als jullie de pap dan maar niet altijd koud laten worden, hè Nou, voor, voor deze keer zal ik er niks van zeggen. de, de Heer heeft ons vandaag wel gezegend. Zullen we verbinden? Ja, wie het zei, jong. Zo is het gegaan met je broer. Jij bent de eerste aan wie ik het allemaal vertel. Want Mim en Lopko hoeven niet... Nee, te... vanzelf niet. Maar u kunt wel trots op Jelle wezen, Ta. Nou, het te laat is. Ach, jong. Ik heb zoveel nagedacht de laatste maanden. En er wel met dominee over gepraat ook. Maar de uitkomen doe ik niet. Soms denk ik dat ik dat jong de dood heb ingejaagd. Kom nou, Ta. Dat zijn maar malle gedachten. Oh, ja, ik, ik kan dat ook allemaal niet zo onder woorden brengen. Ta zou me Rosa nog laten zien. Straks is het te donker. Wat jij, Rosa? Als je iemand in de stal hoort, wil ze altijd even een praatje maken, hè? Braaf, hoor. Nou, wat zeg je ervan? Oh, dat lijkt me een mooi beestje. Je dus er zien lopen. Ah, nou, niet vanzelf. Op heel er geen tweede zo. Dat zal best. Rosa. Hm? Mooi fokpaard. Dit wordt de derde voltje. Als het een hengst is, houden we hem. De grauwe wordt een beetje aftansen. Ja, dat zal wel. Die grauwe. Als Wietse nou blijft, wil ik er ook nog wel een jong volwassen dier bij kopen. Die van kunnen heeft er een te koop. Ah, die goeie Ties. Is het nog zo'n verwoede jutter? Och, hij is nou kapitein van de reddingboten. Die ligt nou vlakbij in de Zeeduinen. Tjonge, jonge, jonge, die Ties. Dat jonge paard van hem is nog beter dan de zwarte van Gert. Gert van Niem? En, en Maam, is dat nog altijd zo'n dikkertje? Maam, ja, ja. Uh, toe, neem ook een melkblok, jongen. Ja, dan blijven ja. we nog even hier. Ja. Als, als mannen honden elkaar. Ach, dat is lang geleden dat ik op zo'n melkblok zat. Morgen ga je meteen onder de koeien. Eens kijken of je nog melken kan. Mm, zoiets verleer je niet meer, Ta, als je het van jongs af aan gedaan hebt. Net zo min als een zeeman. Weet wiets ze nou wel zeker dat hij thuis wil blijven? Zo zeker als twee keer twee vier is, Ta. Zijn tweede keer kom je er niet zo gemakkelijk in, hoor, ventje. Nou, dat zal ook niet nodig zijn, Ta. Ik blijf nou boer. Op zee is het ook niet alles, wat jij, jong. Hm? Dat dat ta je meteen wil kunnen vertellen. Zo uit de verte lijkt het wel mooi, maar... Nou weet wie het hoe het op zee is. Het was een bitter drankje, zeker, hè? Nou, bitter... Beken het maar eerlijk, mannetje. Voor je ta verberg je toch niks. Maar zo'n bitter drankje heeft een mens op zijn tijd wel eens nodig. Och... Overal valt wel wat uit te leren. Net zo. Maar als je geen kapitein bent, is het op zee niks waard. En een droeviger wil eigen baas zijn. Er is voor ons niks mooier dan een eigen boerderij. <laughs> en uh, je moet maar gauw zien uh, een goed wijf te krijgen. Oh, oh had ta er alleen op het oog soms? En dan gooi je ta en in de maart. Wel ja. Ach, zo'n haast hoeven we nou ook weer niet te maken, ta. is genoeg op ons, Kilke. Nou, oh, dat moet vanzelf een skilkerfamke zijn. <laughs> Ach ja, Als je broer nog leefde, had hij je wel raad kunnen geven. Nou, dat zal best. Die zat als jong al achter de famkes aan. Ja, dus dat weet Wietse ook nog. Dat zou ik denken. Ah, hij wist ze wat te vinden, hoor. Sietske. Geertje, Martje en Maam. Oh, dat was een rakkertje, die Maam van Gert en In. Jelle zat toch het meest achter haar, niet? Ze zat ook het dichtst bij. Wietse... Maam is... Uh, Denk toch, uh, Mim weet er nog niet van. En Lopke ook niet. Maar Maam, die... Uh, Wat is er met Maam, Ta? Ze zeggen... Nou ja, het hele dorp praat er al over. Dat Maam... Nou ja, dat... dat uh, daar heeft Ta ja, toch niks meer nodig? Snap je dat dan niet, jong? Ik, ik kon het eerst niet geloven, Van Jelle. Van, van, van Jelle? Net zo... Maam krijgt een kind. Van Jelle. Jongen. Dat is erg. Ze moet het zelf bekend hebben aan Gert en Nien. En aan Geert van Jort Stada. Kind van Jelle. Wanneer dan? Nou, moet nou zo het vier maanden zijn. Ja. Wat, wat, wat moeten we ermee aanbieden? Een kind zonder vader. Een droeviger zonder vader. Als het waar is... Van Jelle. Och, Waarom zou Maam erom liegen? Ja. Ja, en een levende vader voor het kind heeft ze altijd nog meer dan aan een... Uh, aan een die er niet meer is. Wat zeggen Gert en Nien van? We hebben het er nog niet over gehad. Ik had de moed niet jong om erover te beginnen. Ja, het is wat. Morgen ga ik naar Gert. En wat dan, ta? Dan moet het eens uit zijn met dat gefluister overal. Dan moet de hele wereld het maar weten ook... Vroegertje is geen schande. Nou, het komt meer voor, hoor. En niet alleen op Schilken. We hebben er zelf genoeg verdriet van dat, dat Jelle weg is. Moet zijn naam nou ook nog beklad worden? Ah, doe maar rustig, Hamta. Dat kind loopt niet weg. En mama ook niet. Ach, en wie weet. Hoe bedoelt Wietse? Nou, er liepen toch nog wel meer jongens achter mama, hè? Ja, dat wel. Maar, maar Jelle... Eh, misschien is er onder die anderen wel een liefhebber. To Trouwen kunnen ze meteen. En er is geld genoeg. Feintje, feintje. je bent toch een... Daar maakt zich er veel te druk over. Maar uh, Wietse praat er verder nog niet over. Ja, vanzelf niet. Uh. Er wordt waarschijnlijk al genoeg over gepraat. Ach, jonge Wietse. Het is mooi dat jij er weer bent. Kom, dan gaan we naar Mim. Ah, zo ruikt het alleen maar op Skilke... op een vroege morgen in de voorzomer. Ah, een beetje zilt, Een grasluchtje erdoor. Mest. Nou dacht ik zo, hè? Ja, ta. Doeken neemt de schapen aan de dijk... Hm? en wij gaan de vennen in. Dat is goed, ta. Kijk, daar komt Gertsennerf af. Laat maar lopen. Wel nee, ik mag hem toch wel groeten. Hé, hey, buurman! Zo. Is Wietse weer terug... Zoals je ziet, Gert, ik heb Skilgen niet vergeten. Genoeg voor het zeemansleven. Mijn plaats is nu hier, Gert. Vanzelf. Ja, ja, er is genoeg te doen. Kom, ik ga verder. Ik heb geen knecht zoals jij, Sil. Hm. Ik loop wel eens even aan, Gert. Dat moeten we iets doen. Wanneer? Na het melken vanavond. Dat is best. Daar rekenen we dan op. Tot vanavond. Tot vanavond, Gert. Wat zullen we nou hebben? Ga jij naar Gert? Och ja, ik dacht daar uh, dat ik dat zaakje maar moet opknappen. Jij, Wietse. Je ta staat zo'n mannetje anders nog best, hoor. <laughs> maar van vrouwvolk kon een zeeman wel eens meer verstand hebben, ta. Van vrouwvolk? <laughs> Net zo. Oh, Wietse, Wietse. Dacht je nou heus dat ta jou niet door heeft?